Mark Visser met het NOS-journaal. IMF-topman strauss slag. In een verklaring zegt hij dat hij al zijn kracht, tijd en energie nodig heeft om de komende tijd zijn onschuld te bewijzen. De Fransmans hebben geprobeerd in een hotel in New York een kamermeisje te verkrachten. Zaterdag werd hij door de politie uit het vliegtuig gehaald en gearresteerd. Kort voor hij naar Europa zou reizen voor overleg over de schuldencrisis. In zijn verklaring spreekt strauss alle beschuldigingen van seksueel misbruik opnieuw tegen. Hij bedankt zijn collega's voor de jarenlange samenwerking en zegt met zijn vertrek het IMF te willen beschermen. De Egyptische autoriteiten maken zich nog altijd schuldig aan het schenden van de mensenrechten. Ze worden gevangenen gemarteld en zijn bijeenkomsten nog altijd verboden. Dat schrijft Amnesty International in een rapport over de mensenrechten schendingen tijdens en na de dictatuur van president Mubarak. Amnesty noemt het essentieel dat de verantwoordelijken voor de gewelddadigheden worden vervolgd. Bovendien moet er een onderzoek komen naar wat er tijdens de opstand van begin dit jaar precies is gebeurd. Nabestaanden van de slachtoffers verdienen dat, al dus Amnesty. Bij de opstand in Egypte vielen zeker 840 doden. Meer dan 6000 mensen raakten gewond. In Argentinië is een klein passagiersvliegtuig neergestort. Alle 22 inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het toestel van de regionale maatschappij SOL stortte neer in de zuidelijke provincie Patagonië. Het toestel explodeerde toen het de grond raakte en vloog in brand. Aan boord waren 19 passagiers en 3 bemanningsleden. De oorzaak van het vliegtuigongeluk in Argentinië is nog niet bekend. Japan zit weer in een recessie. De economie kromp in de eerste maanden van dit jaar met 0,9 procent. En ook in het laatste kwartaal van 2010 was er sprake van een krimp. De komende tijd zal de economie zwak blijven, zegt de Japanse regering. Het land kampt met de gevolgen van de aardbeving en tsunami van twee maanden geleden. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Later in het westen zon en in het oosten bewolkt. En Limburg vanmiddag een onweersbui. Door wordt 15 graden aan zee tot 19 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANW. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Ik noem de files van 7 kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmaade. 10 kilometer door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De andere kant op tussen Roelervarensveen en Zoeterwoude 9. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. 9. A10 de ring van Amsterdam tussen de Afrit Volendam en knooppunt Amstel. 12. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Knopend Kleinpolderplein. 12. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik de Ambacht en Ter Terbrechtseplein 13 heeft te maken met een ongeluk op de A20, maar de weg is daar weer vrij. Op die A20 staat richting Gouda tussen Maasluis en Rotterdam-Krooswijk 13 kilometer. de andere kant op tussen Rotterdam-Alexander en Schiedam 12, maar de weg is weer vrijgegeven dus. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht nog file tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Wij zijn Betty van Voorst en Richard Buitenhek. We hebben net uh, geluisterd naar Anastasia met Left Outside Alone. Richard, mag ik heel even onderbreken? Ja, even wat, uh, ja, ik wil nog even wat melden. Want uh, dat is mij gevraagd of ik dat wilde zeggen, al in het eerste uur. Maar dat ga ik nu even doen. Op onze tekst tv zijn jullie gewend uh, inmiddels dat jullie naar onze uitzending kunnen luisteren. Vandaag is dat niet zo. We hebben vandaag live beelden vanaf het circuit. Want daar is de DTM aan de gang. De kwalificaties zijn vandaag. En daar kunt u naar kijken op onze tekst tv vanaf 9 uur vanochtend tot 4 uur vanmiddag. Op Kanaal 30. Op Kanaal 30. Ik, uh, ik neem aan morgen aan. Morgen ook? Ik denk het wel. Ja. Morgen ook. En, uh, Roy die zegt ja. Dus uh, wilt u niet naar het circuit om het uh, mee te maken? Dan kunt u als enige dorp in heel Nederland live de hele uh, wedstrijd DTM uh, meemaken. Nou, inmiddels zijn uh, twee heren uh, aangeschoven. Uh, Pascal Spijkerman van de gemeente en Dirk Vastenhauw van de politie. Houdt? Ja. Houts. En het gaat over openbare orde en veiligheid. Ik vind het altijd wel leuk om even te kijken van wie hebben we nou aan de microfoon. Zal ik met jou beginnen Pascal? Je ja. werkt bij de gemeente heb ik al verteld. Wil je nog iets meer vertellen? Wat doe je? Woon je in Zandvoort? enzovoort? Uh, ik woon niet in Zandvoort. Uh, ik heb een hele tijd in Groningen gewoond. Inmiddels woon ik in Haarlem. Um, en ik ben uh, 2,5 jaar geleden bij de gemeente gaan werken als, uh, zoals dat zo mooi heet, beleidsadviseur, openbare orde en veiligheid. In de praktijk komt het erop neer dat uh, de gemeente een aantal wettelijke taken heeft op dat gebied. En um, de gemeente kan het natuurlijk uh, ja, uh, met een aantal mensen doen. Uh, het komt er in de praktijk op neer dat de burgemeester één adviseur heeft op dat trein. En uh, dat mag ik zijn, dus uh, okay. hartstikke leuk. Dus jij weet alles van openbare orde en veiligheid? En zo niet, dan doe ik alsof. Ja, ja terecht. Ja. En, uh, wat, wat, wat is je studie geweest? Ik heb uh, recht en bestuur gestudeerd in Groningen. Um, dat betekent uh, um, nou, dat je vooral uh, inderdaad met rechtsgebieden bezig bent, uh, juridische zaken. Um, toen ik daarmee klaar was, toen vond ik het ook wel interessant om uh, nou ja, de praktijk daaraan toe te voegen. Toen heb ik uh, twee jaar criminologie gedaan. Dus uh, nou, de rechtsregels uh, gecombineerd met uh, de alledaagse praktijk, de uitwerking daarvan. En uh, ja, dat sluit mooi aan bij de huidige functie. En wat vind je nou het leukste van het werken bij de gemeente Zandvoort? Um, ik heb collega's bij de gemeente Haarlem bijvoorbeeld. Die zitten met tien mensen um, op openbare orde. Mm -hmm. um, in Zandvoort is er een combinatie van theorie en praktijk. Als je um, met z'n allen iets bedenkt, dan um, zit je heel snel in de operationele uitvoering. ...zoals Dirk ook uh, zou kunnen beamen. Mm -hmm. En uh, dat vind ik het leuke bij uh, de gemeente Zandvoort. Uh, als je iets bedenkt, dan kun je bij wijze van spreken de volgende dag... Uh, nou ja, ...de vruchten eraf plukken in de praktijk. Ja. En dan zit je dan kort op, bijvoorbeeld met de wijkagenten. Hele korte lijntjes, ja. ja. Nou, naast jou uh, zit Dirk Vasten Hout. Ja. ...van de politie Openbaar woorden uh, We hebben een... Uh, Terug inland ja. vandaag met politie. Want ja. uh, heb ja. je nog gehoord? Uh, ik voel me wel heel veilig. Nou, ik zag mijn collega net al, uh, net al een. Uh, Hij zit ja. er rondlopen ja. en inmiddels aan de bar zitten. Dus dat ja. gaat helemaal goed. Dus voor de, de, de koffie uiteraard. Dus ik ben weg gevaarlijk. Nee, nee nee, nee. <laughs> nee, nee. Dus dat is de wijk, uh, wijkagent van uh, Noord. En wat is jouw functie, uh, Dirk? Ik, uh, ik werk bij de bij de politie Zandvertaat, het team uh, Zantvoor zouden zeggen. Ik ben uh, operationeel chef. En dat geeft dus aan dat ik uh, verantwoordelijk ben voor uh, de operationele aansturing van het, uh, van het team. Dus een beetje alles, alle rijlen en zeilen van Alle reilen en zeilen van het team. Dus zeg maar de hoogste baas binnen Zandvoort, Nou, nee, niet de hoogste zeg. baas, maar uh, ietsje eronder. Ja, want ja. hoe uh, is er nog een andere baas ja, in Zandvoort? Ja, is, uh, is in feite het team van het, uh, het Kenneburg-Kustteam. Uh, maar dan ga je al veel verder uh, dan alleen Zandvoort, toch? Ja, weet je, we hebben natuurlijk uh, de, teams, uh, of, of is de teams, de, de locaties van, uh, van Heemstede, van Bloemendaal en ja. Zandvoort. Die zijn in één, uh, in één team, we ja. kennen we kust. En jij bent echt gespecialiseerd in Zandvoort Ik, zelf. Uh, ik zit ja, in Zandvoort. Voor ja. mij ben je een hoogste baas, hoor. Helemaal <laughs> ja. ja. goed. Hoe een streep ja. of uh, sterren heb je? Uh, nou, weet je, past bijna niet meer op mijn schouder. Dat is ook gelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Want je bent al uh, brigadier, ben je brigadier, ja, ja, ja. of nog uh, ja. meer? Hoe, uh, ken je nog oh, dan heeft hij geen anders? streep, Richard, Uit, dat weet ik niet. Uiteraard je altijd nog hoger, maar goed, het is maar net hoeveel je ambitie gaat. En wat is jouw functie? Uh, nu uh, ja? operationeel shit ja. Ja. Ja. dat is weer een nieuwe functie ja. uh, oké, okay. uh, kun je nog heel even kort vertellen hoe, hoe het nu gaat met de politie uh, gewoon het algemeen in Zandvoort en, uh... nou ja, we zitten natuurlijk net in een, in een reorganisatie van, uh, van de teams uh, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede tot ja. één team, uh, kennen we kust ja, daar hebben we druk mee. Het is uh, uh, samenvoegen, een beetje elkaar snuffelen. En dan uiteindelijk is het, moet het resultaat zijn dat je, dat je een, uh, ja. nou, goed, een goed team uh, op, op poten zet. Ja. Die, uh, die het ja. hele gebied kan bestrijken. Ja? Wat, wat mij opvalt van de politie Kerneland, waar jullie natuurlijk ook toe uh, mm -hmm. horen. Ik heb een aantal politiemensen in mijn klas. Ik geef ook uh, les in coaching. Uh, ik had wel een beeld van uh, politie. Uh, in het algemeen, want ik coach veel politiemensen. Maar ik vind dat politie Kennemerland er zo positief uitspringt. Want ja. Er is een hele leuke cultuur, fijne collegialiteit. Dus zo andere, de andere regio's ook zeggen. Maar er is ook respect voor het individu. Er wordt veel coaching gedaan. Dat is natuurlijk mijn, uh, mijn passie. Kun je dat beamen? Ja, dat kan ik beamen. Is, uh, sowieso is het... Uh, nou, als, je, als je kijkt naar het, even, check naar het uh, team Kennemer Kust. Dat zijn, uh, Twee kleine units zou gaan zeggen. is een kleine unit en uh, Heemstede Bloemendaal is een kleine unit. Ze zijn nu op twee aparte locaties. En uh, ja, mijn idee is altijd van op het moment dat je een kleinschalig team opzet, dan heb je er zijn wat al, net al zei, de lijntjes zijn kort, uh, je loopt makkelijker bij elkaar binnen, de dingen zijn veel sneller bespreekbaar uh, om tot uh, een resultaat te komen. En dat is wel het voordeel. En die coaching waar je het over Ja goed, we hebben ook een hele club met, uh, met studenten bovenaan het bureau in, uh, in Zandvoort zitten. Ja, dat is met name alles op, uh, op het gebied van coaching natuurlijk. Dat, uh, uh, ook weer directe lijntjes met, uh, met de mensen die het, uh, die het werk moeten gaan uitvoeren. En uh, ja, ik, ik zie het zelf dat het werk... Ja, ja, ja absoluut Dichterop ja. zitten, goede adviezen, mensen toch zelf het werk laten doen. En uh, dan de, de voor's en tegen zijn bespreekbaar maken. Ja, ik kan het verschil zien, als je naar coaching kijkt, laten we het verder niet over hebben. Maar de, de regio's waar gecoacht wordt, die, die mensen zijn al een stuk tevredener. Ja. In het algemeen niet alleen maar door de coaching, maar dat er dus veel meer aandacht is voor de respect en bla bla. Ja. Dan ja. de regio's waar niks aan coaching wordt gedaan. ja nou, nou, weet je, als je het algemeen ziet in, in heel politie Nederland, is het, natuurlijk, uh, ja, het woord coaching is natuurlijk een, een, een riant uh, pre-begrip wat maar ja. ja, goed, waar het, het om gaat is de kleurlokaal in, in, in, invoegen. En zorgen dat je, dat je de dienst opvoedt zoals we het graag willen hebben in bijvoorbeeld Kermekust. Ja. Dan ga ik weer even terug naar je buurman Pascal. Hoe is de uh, samenwerking met uh, de politie? Want daar heb jij natuurlijk heel veel mee te maken. Ja, die is uh, meer dan uitstekend durf ik wel te zeggen. Uh, ja, we zitten... Uh, Soms formeel om de tafel, maar nog veel vaker informeel. Um, een voorbeeld: um, we hebben een aantal maanden geleden uh, een plan van uh, aanpak bedacht om uh, um, de horeca, het horeca klimaat te optimaliseren, laten we het zo maar noemen. Ja. Um, dat dat betekent. dat meestal nog voor in de uitzending gekomen. Oké, okay, ja. okay. um, dat betekent in de praktijk dat wij elke maandagmiddag in Café Nuf samenkomen met alle horeca-ondernemers. De politie en de gemeente. En dan bespreken wij bijvoorbeeld het weekend na. Uh, dat zijn momenten waar je uh, heel veel informatie uh, kan opdoen. Uh, en daar vervolgens ook weer uh, mee aan de slag kan gaan in je dagelijkse werkzaamheden. Dus uh, de lijntjes zijn heel kort. Kijk, en ik is jullie wel voor Café Nuff niet het gemeentehuis. Dat vind ik nou zo leuk. Ja, ja. maar en hoe gaat het op dit moment? Want jullie, uh, ik, ben, ik ben jou tegengekomen toen jullie er net uh, ja. mee zouden gaan starten. Ja. En hoe is het nu met de uh, openbare orde en veiligheid in Zandvoort? Ik heb het idee dat het goed gaat. We zijn op 9 februari bij elkaar gekomen voor het eerst. Wat wij op dat moment merkten en wat eigenlijk ook de aanleiding was om bij elkaar te komen... ...was dat zowel bezoekers als horecaondernemers niet vrij waren om bijvoorbeeld aangifte te doen. Er waren een aantal personen die in het horecagebied een dusdanige invloed hadden... ...op basis waarvan zowel de horeca als de bezoekers een beetje nou ja, terugtrekkende bewegingen maakten. Uh, dat wilden wij uh, omkeren, die tendens. Dus we hebben nou ja, uh, een plan van aanpak bedacht um, op basis waarvan dat uh, zou moeten geschieden. En uh, volgens mij heeft dat inderdaad zijn vruchten afgeworpen. Uh, er is weer een relaxed, uh, plezierig uitgaansklimaat. En um, als er stond aan de knikker komt, um, ja, wordt er absoluut niet geschroomd om dat meteen aan de horeca telefoon mee te delen. Uh, het is zo dat de horeca commandant van de politie. Um, die heeft een, gewoon simpelweg een mobiele telefoon bij zich en het nummer daarvan is bekend bij alle horecaondernemers. Op het moment dat er uh, een dreigende situatie plaatsvindt of op het moment dat er uh, een bepaalde groepering redelijk aangeschoten door het dorp loopt. Um, dan kan die informatie uh, gewoon proactief worden gedeeld met de horecacommandant. En uh, ja, op die manier heeft de politie een beetje zicht op van wat er zoal plaatsvindt in het centrum. En uh, ja, daar wordt uh, frequent gebruik van gemaakt. En die, die gasten of groepen die vroeger maakten dat mensen geen aangifte durfden te doen, kun je daar iets over zeggen? Um, nou het zijn geen groepen, dat waren gewoon individuen um, die een dusdanige invloed hadden of leken te hebben uh, op basis waarvan uh, ja, die terughoudendheid uh, optrad. En we hebben nu gezegd van oké, okay, um, als die personen zich schuldig maken aan uh, overlastgevende feiten of uh, openbare orde verstorende handelingen verrichten... Dan uh, is de gemeente bereid om die personen voor een bepaalde periode de toegang tot het centrum van Zandvoort te ontzeggen. Um, dat hebben we in 2008 ingevoerd. Mijn voorganger heeft dat nog gedaan. Destijds uh, waren er wat problemen op het strand, heb ik uh, uit de overlevering begrepen. Um, de ME is destijds ook ingezet ja. op het strand en dergelijke. Um, nou, uh, het idee was destijds eigenlijk, van um, als je uh, bepaalde personen... Um, nou ja, bepaalde huisregels oplegt binnen Zandvoort en men houdt zich daar niet aan, Nou ja, dan moet men daar gewoon voor gestraft worden. En datzelfde hebben we nu doorgevoerd in het Centrum. Dus dat zijn mensen die eigenlijk... Uh, ja, het klinkt een beetje een hè. van mensen durven geen aangifte meer te, te, te doen. Mm -hmm. uh, vanuit de invloed van een ander. Dus dat zijn gewoon een beetje criminele elementen, zeg maar. Die nou, deze, nou, het hoeven niet eens criminele elementen te zijn, maar als iemand zich maar intimiderend genoeg opstelt, dan kan het maar zo voorkomen dat... Uh, ja, dat er wat angst ontstaat inderdaad. Ja, uh, mensen dan uh, dan is het de gemeente die als regiehouder op het uh, veiligheidsterrein, zo uh, heet het wettelijk, hè? Uh, daar uh, een stokje voor moet steken. Dus uh, dat hebben we gedaan. Nou uh, Dirk, nu jij even, want uh, Pascal is de hele tijd aan het woord geweest. Ja weet je, ik Hij ja. jij zei van uh, wat jij wil. Nou ik ben benieuwd, uh, hoe, hoe ziet het? Nee, dit Pascal in grote lijnen heeft hij heeft, heeft gelijk. Kijk, we hebben uh, voor de maanden teruggekregen inderdaad de signalen dat het in de horeca ...minder goed toeven was, zogezegd. Uh, nou goed, het is, uh, als, uh, de gemeente als initiatiefnemer heeft daar, uh, heeft daar uh, uh, zijn soldaten rond uh, geformeerd, zogezegd. Uh, de politie is daarbij betrokken geraakt. Uh, de, de horecaondernemers zijn erbij betrokken geraakt. En in het samenwerkingsverband hebben we gezegd van jongens, wat kunnen wij als uh, gezamenlijke optreden, zogezegd... Uh, ...doen om, die, om dat plezier in die horeca weer terug te brengen. Ja goed, dat is iedereen op zijn, op zijn vakgebied, dat ligt een rol voor de, voor de ondernemers, dat ligt een rol voor de, voor de gemeente en, en dat ligt een rol voor de, voor de, voor de politie. Gezegd. En uiteindelijk is het doel om uh, te zeggen van joh, die onveiligheidsgevoelens, hè je die doet tegenwoordig ook aan Twitter, uh, Facebook, weet ik het allemaal. Ja, dan lees je toch wel eens dat, er, dat er mensen, de mensen, de bezoekers van de, van de horeca zo gezegd, zeggen van joh, het was nou niet zo'n gezellige avond. Hè, een beetje opstootjes, toestanden, weet ik het allemaal. Nou, ik denk dat als je dat allemaal serieus neemt, je, dat je daar moet uh, gaan acteren, zou gezegd nou, dat hebben we in het samenwerkingsverband gedaan, dus met de horeca, ondernemers, gemeente en politie. Dat loopt nu drie maanden. We hebben net de evaluatie gehad van, hoe staan we er nu voor? Ja, is alles dan alweer helemaal rustig? Nou, dat moet je niet in drie maanden verwachten, denk ik. Maar het is wel een samenwerkingsverband. waar we nu van zeggen. Het is, is een goed samenwerkingsverband. de communicatie is goed, uh, ieder standpunt is, is, is helder, zogezegd. En op die basis kunnen we natuurlijk weer voort gaan bouwen om het nog leuker en, uh, en aardiger te maken in het, in het uitgangsgebied van, uh, van Zandvoort. Ja, dus eigenlijk zijn de resultaten redelijk goed te noemen, maar we hebben nog even de tijd nodig om echt te kunnen evalueren of het echt helemaal 100% ja, gaat bedoel, werken. Dat, bedoel. Bedoel. dat is eigenlijk een beetje een samenvattend verhaal. Ja. Ja. Ik heb zelf het gevoel dat, uh, dat dit volgens mij een super uh, klus is. Hè? Dat dit uh, ja, ontzettend goed samengewerkt, uh, het ontstaat het probleem. Ik had er nog nooit van gehoord, maar de oplossing was er al. Is, is de daar nou uniek in in Nederland? Of is dat toch uh, een gemiddeld landelijk uh, beleid, zeg maar? Nou, je, je ziet in de, in de landen zie je best wel heel veel uh, van, de, van deze constructies. Weet je wel, met name de, gebieden die, of de, de steden en dorpen die, die een Hordeca-gebied hebben. Uh, die, die, die samenwerking wordt steeds meer gezocht. Weet je wel, en het is ook de logische, de, de logische keuze in feite. Dat je, dat je zegt: van, joh, met welke partners moet je nu inschakelen. om gewoon te zorgen dat het, dat het gezellig blijft. en uh, het goed toeven is in een Hordeca-gebied. In dit geval uh, Zandvoort. En daar liggen die, die, die ondernemers die liggen al uh, dichtbij. Je en de gemeente ligt al dichtbij. Je. Dus op het moment dat je het. Dat je het wil aanpakken, of in ieder geval wil zorgen dat het gecontroleerd wordt dat het gewoon een, een leuk gebied blijft. Zijn dat de partners? En dat zie je ook in het land constant ontstaan. Ja. Ja. Nou, het klinkt allemaal heel goed. Pascal, zijn er in de toekomst nog ontwikkelingen die je nu al vast kan vermelden met betrekking tot de openbare orde en veiligheid. Um, even doorgaand op de horeca. Um, wij gaan binnenkort een nieuw convenant ondertekenen. Want ik had het net inderdaad over de gebiedsontzeggingen die de gemeente uitdeelt. Um, wat wij eigenlijk nog veel belangrijker vinden is dat de ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid pakken. En dat doen ze um, door ook privaatrechtelijke lees geschoeid is dat eigenlijk. Um, toegangsontzeggingen op te leggen aan die overlastgevers. Ja. Dus ja, we praten in 1, twee en drie. Eén is de individuele horeca ondernemer die zegt, een bepaald persoon heeft zich misdragen in mijn gelegenheid. En daarom wens ik hem bijvoorbeeld een half jaar niet in mijn gelegenheid weer terug te zien. Dan heb je een tweetje, dat is zeg maar collectief. Als... Iemand zich in meerdere horecagelegenheden misdragen heeft, dan kunnen alle horecaondernemers die zijn aangesloten bij ons samenwerkingsverband in Zandvoort eh, zeggen van nou oké, okay, dan zijn wij solidair aan jou en dan mag die ook een bepaalde periode niet meer in onze gelegenheden komen. Dan hoeft het niet eens zo te zijn dat in die gelegenheden die persoon zich ook eh, misdragen heeft, maar nou ja, het eh, straalt een soort van samhorigheid uit dat men dan solidair is aan elkaar en eh, gewoon collectief optreedt. En het derde? Uh, de derde is dus de gebiedsontzegging van de gemeente, uh, waar ik zojuist we op sprake. Het sprake. Ja. Oké, okay. ja. nou klinkt allemaal goed. Wil je nog iets uh, toevoegen aan de toekomst, Dirk? Uh, aan de toekomst, dan, ik hoop dat deze, dit samenwerkingsverband uh, nog uh, voor, voor langere tijd uh, blijft bestaan. Omdat we uh, vanuit de politiekant zien dat uh, en die horecaontzegging en uh, daaroverheen nog de, de gebiedsontzegging van de, van de gemeente gewoon effecten sorteren. Ja. Ja. Heb jij nog een vraag? Nee, ik heb eigenlijk geen vragen. Nou, dan nee. wil ik jullie heel erg bedanken. Het klinkt allemaal uh, erg goed. Jullie ja. zijn, zitten er lekker proactief op. Hm. En dat uh, vind, uh, vind ik mooi dat, uh, dat je er zo lekker op zit. En uh, dan, dan voorkom je het niet zo snel dat er problemen ontstaan. Wel, dus, uh, ja. Ja, dus Ik zou zeggen, zet het goede, woord, uh, goede werk door. Dankjewel. Dank wel. Gaan we ons best doen. We gaan uh, zo naar uh, Ria van Bakel. Uh, over de, met de website VIP. En het gaat over uh, vrijwilligers. En we gaan nu uh, luisteren naar, ja dat is een heel toepasselijk nummer, Through the Barricades van Spendo Ballet. Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in het uh, gezellig Hotel uh, Hoogland. Het is een beetje vol hè, hier ja, vandaag gezellig. Van, uh, vol te ja, vol maken, maar uh, sommige mensen die, uh, die, die zitten hier zo lekker, die, uh, die zijn hem weer weg te krijgen joh. Niet, nee. uh, niet dat ze dat hoeven. Ja, we hebben natuurlijk lekkere maar, koffie, uh, lekkere thee, allemaal uh, aangeboden door uh, Hotel Hoogland. Ja. Ja. En we gaan uh, praten ja. met uh, Ria van Bakel. Uh, ja, goedemorgen. En, uh, goedemorgen Ria. Maar jij nou vrijwilligersconsultant of consulent, uh, Ria? Nee, ik ben vrijwilligersconsulent. Consulent, ja, de consultant. Keer zei, consultant. Ja, consultant is een heel mooi woord. Maar... Ja. En jij bent uh, van de website uh, VIP en dat is vrijwilligersinformatie. Zandvoort. Zandvoort, ja. Nou, welkom. Ik denk dat we even moeten beginnen met uh, wat is nou uh, de website VIP? De website, uh, zoals jij het zo mooi zegt, uh, VIP, uh, VIP Zandvoort, uh, is een website uh, die eigenlijk neerkomt op een uh, vacaturebank. Een vacaturebank waar uh, organisaties, Zandvoortse organisaties die met vrijwilligers werken, vacatures op kunnen plaatsen. Vacatures voor vrijwilligerswerk. Ze kunnen daar uh, in, indelen op uh, uh, de doelgroep waar ze voor, uh, voor werken of waar, waar ze voor werven. Dus uh, jongeren, uh, volwassenen, uh, ouderen. Uh, maar ook op uh, de sector waar ze in werkzaam zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, zorg en welzijn, uh, natuur, uh, dieren. Uh, en uh, de activiteit waar ze specifiek mensen voor, uh, voor zoeken. Uh, de website gaat uh, vandaag officieel de lucht in tijdens de vrijwilligersmarkt. Die op dit moment plaatsvindt op het Raadhuisplein. Kijk, ben je er al geweest? Ja, ja natuurlijk. Je hebt alles ik opgezet. Zat er, ik zat er vanmorgen om 9 uur. Om oh, 9 uur. Om 9 uur al. En toen hoopte ik dat het inderdaad droog zou blijven. Ja. Nou, we hebben het heerlijk, zag een beetje dreigend uh, he, ja, Vanmorgen. We hebben, ja. we hebben heerlijk, heerlijk weer. De promotour is net gearriveerd van de Nederlandse gemeente. Er staat een springkussen, een toe, een podium uiteraard. Er is muziek met een, met een DJ. En er staan uh, een heel aantal uh, kramen waar Zandvoortse vrijwilligersorganisaties uh, zichzelf promoten. En uh, ook hun vrijwilligerswerk uh, kunnen promoten. Dat alles is uh, gratis uh, allemaal ter beschikking gesteld. Door de, uiteraard, uh, er is budget uh, vrijgemaakt uh, door de gemeente Zandvoort om uh, VIP Zandvoort uh, vorm uh, te gaan uh, geven en vanuit dat budget hebben we nu de vrijwilligersmarkt kunnen organiseren het klinkt heel erg leuk en ik het hoorde net ook, ook van je dat het dan heel, uh, ja, heel het spektakel is, de, ja. het, is uh, het ziet er heel, uh, heel gezellig uit ja. het uh, raadhuisplein is ook uh, af, afgesloten er lopen ook allerlei uh, vrijwilligers uh, rond uh, verkeers, uh, verkeersregelaars uh, vrijwilligers rond om de boel uh, op te bouwen en uh, wat ook heel leuk is dat is uh, om het hoekje bij het uh, Raadhuisplein zit uh, Sheila's Broodjesshop, die heeft ook een internetcafé uh, en die heeft ook het internetcafé uh, vanaf nu tot aan uh, vanmiddag uh, drie uur uh, geopend, uh, specifiek op de website dus mensen die zelf uh, thuis geen internet hebben, die kunnen daar uh, een kijkje nemen op, uh, op de site bij uh, Sheila's. Ja. En ik heb begrepen dat uh, de website vandaag officieel de lucht in gaat. Ja. en hoe laat gaat dat uh, officieel gebeuren? Half twee Half twee komt uh, de dichter bij zee, Ada, die komt een gedicht voor, uh, voordragen met als titel Vrijwilligers maken het verschil en daarna is uh, wethouder uh, Tone aanwezig en die zal hem uh, door een openingshandeling uh, te verrichten uh, officieel uh, lanceren en uh, een hapje en een drankje voor, uh, voor iedereen. Klinkt goed. Ja, klinkt leuk. Dat is uh, wel de bedoeling, ja. ja. dus komt allemaal naar het Raadhuisplein tot drie uur festiviteit, en zeker om half twee. Ja. Dan, uh, ja, ja. En, uh, nou, wilt u Ria van Baak in Levenlijf ontmoeten, dan kan dat ook. Hè? Ja, nou, ik ben niet zo, niet zo heel erg belangrijk. Het nee. belangrijkste zijn uh, de organisaties die daar, uh, die daar staan, die uh, in de gelegenheid worden gesteld om vrijwilligers te werven. En daarnaast, uh, als mensen nog een, al is het maar een uurtje in het jaar uh, over hebben, dan is voor mij het belangrijkste en voor Zandvoort het belangrijkste, voor de voor Zandvoortse dorpsgemeenschap en voor alle verenigingen dat mensen op de facturenbank gaan kijken. Want ook jullie staan op de facturenbank ja. met uh, de vraag of er, uh, of er hier uh, gastvrouwen aanwezig willen, uh, willen zijn om uh, koffie en thee uh, te schenken om uh, de radiopresentators uh, uh, te, onder, uh, te ondersteunen. En uh, ook bijvoorbeeld uh, de zeepkistenrace uh, uh, staat op de, op de website, uh, de Recreade Zandvoort, uh, nou, je kunt het, de Zandvoortse Zwemvierdaagse, alle mogelijke vacatures die je maar uh, kunt bedenken, staan er nu al meer dan, uh, dan 60 op, uh, staan er 60. op de... Dus, ja, die staan alleen er, voor Zandvoort. Alleen voor Zandvoort. Nou, we hebben het er, er vanmorgen er ook al even over er er zullen er ongetwijfeld nog, uh, nog veel meer uh, bij, uh, bij komen. Denk bijvoorbeeld ook aan uh, de Zandvoort uh, uh, manege. die een dierenverzorgster of verzorger uh, zoekt. Uh, uh, goed, jij bent vrijwilliger, dus steekt hier iemand zijn hand op. Oh, oké. Okay. Okay. Roy Verburen, van, van die zit hier de techniek te doen. Die heeft zich aangemeld voor de macht, mag. Uh voor vrijwilligerswerk, voor de manege. Ah, oh, voor de Fiat. Nee, oh, je gaat geen paarden verzorgen. Heb, heb jij de website open, Roy? Oké. Oké. Oh, heeft de. Ria, ik heb nog even een vraagje. Um, het is vrijwilligersklussen. Het zijn echt een beetje vrijwilligersklussen. Het is niet iets. Of heb je ook vrijwilligersklussen die continu terugkomen? Ja. Nou, de vrijwilligersorganisatie die bieden de, het vrijwilligerswerk aan en dat kunnen ze doen op de vacaturebank en sommige uh, klussen komen ieder jaar terug denk bijvoorbeeld aan uh, de vierdaagse of naar de triathlon die uh, bij het circuit uh, gelopen wordt één keer, uh, keer in het jaar daar komen ieder jaar komen die vragen voor terug uh, en sommige uh, mens, uh, organisaties die zeggen van, wij zoeken eigenlijk iemand die uh, één keer in de maand uh, de filmmiddag wil, uh, wil organiseren op, uh, op de zondag. Ja, dus ja, het is heel divers wat er... Uh, wat er nou, maar het is wel staat. heel leuk dat, je, dat jullie ook, want ik, bij vrijwilligerswerk moest ik altijd denken aan iets wat elke week, 14 dagen, terugkomt. Maar dit zijn gewoon klussen op zich... Dus je kan gewoon denken van ja. nou volgend weekend ik kan en ik wil daar graag ja. bij gaan helpen. Dat, dat kan en, dat is en op leuk. het moment dat je dus, dus iets ziet op de site, dan kun je dat aanklikken en dan kun je automatisch doorlinken naar de organisatie die zijn klus op ja. daar opgezet okay. heeft. Oh. Maria, we zijn, we zijn door de tijd heen. Uh, heel erg bedankt dat je hier uh, wilde komen. Uh, ik wil iedereen oproepen om half twee naar het Raadhuisplein te komen. Omdat uh, wethouder Tonen dan de officiële opening uh, doet. Misschien goed om nog even de website te noemen. www.fip-zandvoort.nl Ja, prima. Nou, gaat in grote getale daar naartoe om je aan te melden als vrijwilliger. En uh, dan wordt het weer mooier in, uh, in Zandvoort. Het wordt dan. De Zandvoortse dorpsgemeenschap gaat daar nog veel meer uh, lek. Ja, ja, ja. ja. En succes met je programma. Ja, tot van middag, ja, ja, tot vanmiddag. Tot ja. vanmiddag. Heffen we in het glas? Ja, is goed Ria. Kan we maar gaan doen. Gaan, uh, we gaan zo door met uh, GroenLinks uh, partijpunten en daar die gaat uh, Kees van Deursen ons uh, vertellen. En we gaan nu een uh, mooi passend nummer uh, uh, voeren met betrekking tot vrijwilligerswerk. Namelijk Come Back and Stay. En dan hoop ik dat ze heel lang uh, blijven bij jullie. Van Paul Jong. me by, you said you'd return, you said you'd be mine till the end of time, but don't wait any longer, why don't, don't you come, come back? back, please hurry, why don't you come back, please hurry, come back and stay for good this time, did you write kom terug bij Goedemorgen Zandvoort in het gezellige hotel uh, Hoogland. Het is weer wat uh, rustiger. Dus uh, Yvonne is uh, haar barschikking uh, opnieuw uh, aan het uh, doen. Um, we hebben eigenlijk nog even een extra ja, mededeling. mededeling. Ja, ja ik, had, uh, ik heb net een mededeling gedaan dat uh, wij allemaal naar de DTM kunnen kijken op onze. Uh, Tekst TV, maar we hebben net te horen gekregen dat we dat niet mogen uitzenden. omdat de rechten zijn verkocht aan de Duitse televisie. Heel erg jammer, want uh, we vonden eigenlijk dat het wel heel erg past bij onze. TV. Maar helaas mensen, jullie moeten toch naar het circuit of anders naar de Duitse TV kijken. Ja, het lijkt me zo'n ontzettende concurrentie ook, Zandvoort uh, van de Duitse TV. Wat denk jij? Ja, <laughs> ja echt. Ik denk het tegen. Dus ja, al die Duitsers nu uh, naar Zandvoort ja. komen om hier in de TV te kijken? Maar goed, dat ter, terzijde. En wij dan, zijn ja. eigenlijk altijd heel aardig tegen alle Duitse ja. toeristen hier. En, uh, ja. Maar ja. Ja, nou goed, het, het zal wel weer over geld gaan. Denk ik, ik denk het wel. Ja. Ja. We gaan lekker uh, groen, groen wezen. Want uh, Kees van Deursen zit uh, hier. En Kees uh, is voorzitter van de, van de regio. Nou, Kees, stel jezelf even kort voor en wie je bent en wat, wat je hobby's zijn of wat Nou, Kees van Deursen, ik denk dat de meeste mensen in Zandvoort mij wel kennen. In ieder geval goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ja. Uh, wat raadwerk betreft, ik heb vier jaar in de gemeenteraad uh, gezeten, de vorige periode. In Zandvoort? In Zandvoort, mm -hmm. ja. Ja, ik woon hier op, uh, al een poosje. En voor de rest uh, doe ik een hoop nuttige dingen bij de verenigingen, vooral bij de, bij de hockeyclub. Okay. En daar kunnen de meeste mensen mij ook uh, op van, okay. Heb je heel leven al in Zandvoort geloven? Ik ben hier geboren. Okay. Ik ben een jaar of 20 weg geweest. Toen moest ik in het zuiden wonen en ik heb in, nou ja, ook in het zuiden in Zuid-Afrika gewoond. Huh? Maar ja, dan trekt het toch, dan kom je weer terug. Ja, leuk. En dan nou woon ik er weer een jaar of 25, denk ik. Oké. We gaan eerst even naar een uh, rumoer, rumoer is dat? Uh, van Virtual. Het uh, ja, grondst een beetje rond. Uh, laten we het even voor eens en voor altijd helemaal uitspreken. Wat... En wat is er niet aan de hand? Uh, was er een hand? Ja, er is wel iets aan de hand. Uh, nou ja goed, Virtual had even mee. Uh, Hij gaat mogen motor... Hij komt hier. En, uh, altijd moeilijke situatie voor iemand, vooral met kinderen. Nou. Op dat moment heb je andere dingen aan je hoofd dan het raadswerk en heb je het ook een moeite genoeg met je werk. Uh, ja. Dus hij kon het even niet opbrengen om, uh, om in de raad of in, in de vergaderingen dan ook nog een keertje te debatteren, terwijl je ja, op dat moment even met je hoofd heel ergens anders Ja, dat vergt heel veel van je. Dat vergt heel veel van je, politiek vergt veel, maar ja, het ook zeggen, ook. je privé is natuurlijk nog veel belangrijker voor iedereen. Ja. Dat hij, dus hij moest even ja, een stap door, allemaal aan doen. Maar, uh, en volgens mij is die precies één raadsvergadering niet geweest. Door een misverstand uh, zijn we bij één commissievergadering niet geweest. Want normaal, of Virgil of, of ik, is aanwezig bij de commissievergadering. Uh, nee. ja. En dat is eigenlijk de totale afwezigheid geweest. Alleen ja, dan beginnen er allerlei geruchten te lopen. Dat die vandaan komen weet ik niet. Maar ja, het is zand voor die Ik woon hier al in poosje, dus ik zou er niet echt dragen. vroeger was dood wordt. maar dat kan niet met een afspraak met hem. Eh, ik wil ja, gewoon naar Maaspraak rustig aan het boren hoor. Ja. Dus eh, ja, dat soort dingen dat is zand wordt. Eh, ja, sommige mensen wennen er nooit aan, maar het is. Eh, ja, dat is hier dat heel hoort bij de dorpscultuur. Alle verhalen die, eh, die verzonnen worden, uitgedicht worden, ja. dan is er nou ja, een heel klein dingetje aan de hand en dat op een vruiselijke manier uitgevoerd. Hey, is hier nog uh, fractievoorzitter? Fur is gewoon fractievoorzitter en hij, nou, laat ik zeggen, het, bedrijf, het was even... Nooit weg geweest en... Uh... Ja, maandje, maandje, maandje op een laag pitje en uh, ja. volgende week, het is het eind mei, uh, is er weer commissievergadering, of althans nieuwe stijl dan. Uh, het heet dan twee keer een raadsvergadering, raadsinformatie, raadsvergadering. Uh, ik ben op vakantie en dan is hij er gewoon twee avonden aanwezig, dus dan, uh, dan draait hij weer... Uh, als van oud. Dus, uh. ja. En jij zit in de commissies ook in Zandvoort, begrijp begrijpen. Ik? ik zit in de commissie en ik deed eigenlijk met name de, de financiën. Oké. Okay. Dat ja. is een vakgebied. Uh. prima Daar vonden we geen andere vrijwilliger voor, dus dan wordt er iemand aangewezen. Ja. Het zijn uh, ja. Hey, um, dus nou dit is helemaal uit de lucht. Virtual is helemaal uh, nooit weg geweest. Uh, even privéproblemen, maar nu uh, is hij gewoon in fractievoorzitter en uh, gaat weer lekker. Uh, dan gaat hij weer vol tegen aan? De meet gaat zitten en uh, ja. met zo al zo enthousiast met, wat we van de kennen We gaan eens even naar uh, groen. Uh, met, uh, ja, wat zijn jullie uh, punten wat jullie zo, uh, zo doen? Hè? Wij, wij, wij denken zelf, nou ik, laat ik even beginnen oh, met ja. een puntje van misschien wel kritiek, niet zozeer aan jullie, maar in het algemeen. Ik ben zelf vrij groen, maar als ik dan heel plain de, de groenheid van de partij naast de groenheid van andere partijen zet, dan vind ik dat GroenLinks daar nog wel eens bekaaid van afkomt. Nou in de publiciteit doen ze het slecht. Maar het, uh, althans, daar uh, uh, nou, slecht dat is misschien niet het juiste woord, maar ze komen in ieder geval te kort. Wat ze in de programma's hebben staan, uh, wordt denk ik niet heel duidelijk uitgedragen. Want het, is al, ja, het staat al heel lang in de programma's, toen andere partijen het woord Groen nog niet eens konden schrijven. Zeg maar. uh, ja, en dan is het vanuit staat er al zo lang, je moet ook eens met wat anders komen. En daarmee uh, verdwijnt het soms wat naar de achtergrond. Terwijl het helemaal niet uh, op de achtergrond hoort te zijn. Van, ja, GroenLinks is uh, ja, niet een partij met één item, het wil gewoon een brede partij zijn. ...waar groen duurzaamheid, zoals het dan tegenwoordig veel meer heet... ...wel heel hoog in het vaandel staat. Alleen de andere punten worden ook eh, naar voren gebracht in partijprogramma's. Want er zijn ook grondwetwijzigingen geweest ja. van rechten voor ja, de dieren loop. en zo. Die komen allemaal uit GroenLinks. Maar als ik nou zo'n zo test doe hè, op, uh, op internet... Hè, ...dan worden al die testen ja. vergeleken. Als ik nou 100% groen allemaal antwoorden geef... ...dat heb ik wel eens ja. gedaan. Geen GroenLinks, hè? Komt er dan naar boven? Maar bijvoorbeeld PvdA of ChristenUnie... Okay. dat soort nou, partijen. Ja, dan zal de Partij voor de Dieren waarschijnlijk het, uh, het hoogste dieren, scheuren. Die zijn. Uh, ja, ja. ja kijk, groen is ook dat kan ik wel uitleggen. Ja, dat kan ik wel uitleggen. Kijk, groen is natuurlijk heel belangrijk. En ja. uh, duurzaamheid, en ook, laat ik zo zeggen, de duinen, vooral de natuurgebieden waar ik dan zelfs nogal hard achteraan loop. Uh, zijn heel belangrijk. Mm -hmm. Maar zo nu en dan uh, kan je Nederland niet op slot gooien. Mm -hmm. uh, er moet wel eens een weg aangelegd worden, er is wel eens een woonwijk. En wij hebben altijd het standpunt. Uh, als je een keer een stukje eh, natuurgebied gebruikt, zorg ook dat er een stukje natuurgebied voor terug is. Mm -hmm. Dat je een klein beetje opschuift, een klein beetje, beetje weghaalt. Nou, als andere partijen ligt, voor de volle 100% met hun hakken in het zand zitten van eh, niet aan mijn duinen komen, niet aan, aan, aan mijn groen komen, niet aan mijn parkje komen, ja. dan kom je niet verder. Ja. He, dus die extreme standpunt heeft GroenLinks niet We willen er wel praktisch mee omgaan. Mm -hmm. En wat je dus ook ziet ook met, met duurzaamheid, dat zijn vaak hele lange termijn investeringen. Maar dit verklaart toch niet. Jouw antwoord verklaart nog niet waarom bij zo'n test GroenLinks niet de kop en schouders boven de rest van de partijen uit springt. Misschien hebben die andere partijen dan meer groen in hun. Nou, misschien hebben die staan van geen meter van een parkje af... geen ding heel heel concreet en heel sterk standpunt erin te nemen. jullie vinden jezelf flexibel, maar dat betekent dat. het maar het mag niet minder. Ja, het gaat in de publiciteit gaat er hier of daar wat verloren. Maar aan de andere kant, ja. Het is niet alleen, je bent geen publiciteit, je bent geen PR-organisatie, je bent een politieke partij die ook mee wil regeren en mee wil denken. Ja, dat snap, dat snap ik. Hè. De ChristenUnie heeft natuurlijk ook nu uh, daar last van. Maar kun jij met hand op je hart beweren, mag, je mag het gewoon eerlijk uh, zeggen, dat GroenLinks de meest groene partij van Nederland is? ja samen met de partij van de dieren laat ik het samen met, de met de hand de op de, de partij en mijn vingers in de, zijn gewoon groen en dat zijn ook wat dat betreft deze die standpunt ook altijd hetzelfde dus mensen die echt groen willen stemmen die stemmen groenlinks of partij van de dieren ja partij van de ja ik zeg heel erg ja, eenzijdig vind ik het want het programma van de partij voor de dieren zit ook in het groenlinks partijprogramma ja. alleen het wordt minder uitgelicht ja en de uh, ja, Partij van de Dieren zijn natuurlijk vooral gericht op de dieren. En jullie doen wat meer in het algemeen op de natuur en, de, en het groene leven, nou, zeg maar? Natuur, leven, dat soort dingen. de duurzaamheid, ook de energieprogramma's, ja. daar zit ook uh, GroenLinks heel uh, sterker bij voor de dieren. Want ik zeg, die zijn ja, op één item. Uh, Oké, okay, daar zijn ze ook heel erg fanatiek in. Mm -hmm. En er is niet verkeerd want te zeggen, alleen het andere, ja, dat laten ze nou liggen. En, uh, en ik vind dus, ja, dat vind ik jammer. En, en het, uh, ja, de energievoorziening waar je toch over na moet denken, uh, dat heeft GroenLinks wel degelijk uh, ja, hoog in het veranderd staan. Ja. Kun je nog even samenvatten wat nou de kernpunten zijn van jullie programma? nou Kernpunten, we zijn natuurlijk een, een socialistische partij. We hebben een linksprogramma. Want we, we zijn natuurlijk, natuurlijk van de herkomst, CPN, uh, ja. PPR, PSP. Uh, ja, uh, uit die hoek zijn we voortgekomen. In die periode zaten we echt ook met de hakken in het zand en het is wat allemaal wat praktischer geworden. En, uh, maar de kern is nog steeds uh, de PSP, de PPR en, en de CPN. En, en die zijn ja, gemoderniseerd in de loop der jaren. Ja. Dus we hebben wat dat betreft. Ook, en daarnaast zijn ook uh, ja, de groene tak: de duurzaamheid. Mm -hmm. en dus ook de natuur en ook uh, het milieu. En de, het streven naar een schonere lucht, en het streven naar een schonere zeeën. En dat zijn ook geen programma's die volgend jaar even gerealiseerd worden. Dat is nog op Dat zijn allemaal lange termijn programma's. Mm -hmm. ja. En dat zijn eigenlijk de pijlers waar, je okay. waar de rest van het programma op draait. Ja, Kees, we zijn uh, helaas alweer aan uh, het einde van de, ja. van de uitzending. Dat is een snelle. Ja, dat is een snelle. Ja, ja dat ga, je gaat met uh, politiek. Hè? Je bent... Uh, je bent... Want, uh, wat we ons in Zandvoort... Uh, ja, eigenlijk heel erg het was dit. En uh, waar we ons het sociaal programma, met name voor de jongeren. En daarbij bedoel ik de starters tussen 20, 30 jaar. En daarin zien we gewoon, er wordt al jaren over gesproken. En iedere keer uh, vallen ze toch weer tussen de, de wal en het schip. En dat vind ik ook heel jammer dat ook in het LDC zijn starterswoningen die waren in de planning staan, die stonden in het, uh, in het hele programma. En er zijn zomaar 15 van dat soort woningen uit het programma gestrijd. Ja. Uh, ja, en in de volgende situatie zijn er weer uh, programma's met woningbouw. En wil willen heel erg graag gecorrigeerd zien. Want het is zo zonde dat de jeugd Zandvoort moet verlaten omdat hier geen, uh, geen woningen zijn. Ja. Ja, dan hoor je van de kei, ja maar er trekken zoveel jongeren naar de stad. Ja, nogal logisch. Als hier geen uh, huizen zijn, dan gaan ze vanzelf weg. Dus dan wordt de situatie eigenlijk omgedraaid. Ja. Dus waar wij ons vooral in Zandvoort echt druk om willen maken, is de woningbouw. En ook ja... We maken ons ook zorgen over wat de Kei aan het doen is. Vroeger hadden we EMM, misschien bestuurlijk niet helemaal correct. Maar het was wel een sociale woningbouwvereniging met als doelstelling sociale woningen in Zandvoort. Er moesten huurders terecht kunnen. Ja, en de Kei gedraagt zich veel meer als een investeringsmaatschappij. En daar maken we ons echt wel zorgen over hoe we, hoe we dat op kunnen lossen. Dus daar bent u niet echt heel tevreden over. Oké, okay. nog een laatste punt en dan gaan we afsluiten. Heb je nog een punt? Oh nee, ik dacht jij nog een vraag? Nee, had. nee. nee laat het. Nee, nee. Nou, ja, dat is nog een punt waar ik me ook zorgen over maak. heeft uh, ook weer met woningbouw te maken. Uh, we constateren dat in het gasthuishofje uh, er wonen steeds meer mensen anti-kraak. Okay. En dat is aan twee kanten. Het is een monument waar je heel zuinig op moet zijn. Maar het, is ook, het zijn woningen mm -hmm. waarin uh, voorzien moet worden. En ook daar geeft de kei gewoon een heel slecht antwoord of geen antwoord op. Wat zijn de plannen ermee? Mm -hmm. Kijk, daar moet gerenoveerd worden, daar moet wat aan gedaan worden. Die woningen zijn natuurlijk uh, redelijk gedateerd, zijn in 1950 ongeveer gebouwd of vlak ervoor. En dat moet wat. Maar het feit dat je daar niets over hoort. En het is natuurlijk een, een dominant Zandvoort monument wat in het dorpsgeschil staat. Ja, en woningen. Dus ja. we maken over die ontwikkeling ons toch wel, wel zorgen. En, uh, ja, daar willen we toch wel graag bij. Ik denk dat de kei tot... ook een beetje een te grote organisatie is. Weet je log. De Kei is een grote organisatie, ja. is, uh, ja, uh, moet zijn financiën op orde houden, maar ook mensen die bij de Kei werken, zijn ook niet allemaal zeker van de baan of ze de volgende maand nog werken. Nee, dus dat heb ik ook begrepen. Ja. Het is moeilijk, maar ja, vanuit Zandvoort-Soptiek, wij willen die woning hebben. Ja. Er zijn toch 24 of 30 woningen die er staan en het is een monument. Ja. Dus het is, twee keer moet je er heel zuinig op zijn. Daar ja. uh, heb je helemaal gelijk in. En dat zijn zaken waar we ons toch wel uh, ja, zorgen over maken, hoe we dat uh, ja, tegen het grote Dukkei, want je praat natuurlijk wel over een ja, uh, heel ik groot weet digaam, het. Uh, ja? hoe, hoe, hoe je daar, uh, daar iets goeds uit kan halen ja. om de zandvoortse bijvoorbeeld. Ja. Oké okay, Kees, heel erg bedankt. Ik wens je alle succes met GroenLinks. Het is een, uh, ja, ik hoop jullie nog groener worden dan jullie al waren. Want dan ga ik misschien ook eens op jullie stemmen, ik zeg het eerlijk. En, uh, nou... Ja, succes met, uh, met uh, Virtual ook. Nou, ik vind dit eigenlijk uh, de leukste aanmoediging die ik ooit gehad heb. Nog groener. Ja, <laughs> nou, ik zal hem doorspelen. Oké, heel wel. We gaan gelijk door uh, met uh, de mededelingen. Uh, en vooral de evenementen. Het is uh, niet te geloven, dames en heren, wat ongelooflijk veel uh, evenementen er zijn in. Uh, Richard, in daarom waren we ook genomineerd. Ja, ja dat is maar zo'n weekend. We zijn zo ontzettend veel tijd. We gaan gewoon snel uh, beginnen. Ja. Vandaag en uh, morgen, Servus Riegelo op het uh, parkeerterrein de Zuid, uh, Friethofplein. En ja, dat is gewoon ontzettend leuk service, jong en oud. Uh, ze zijn hier al een tijdje. Pak uw kans en ga er naartoe. En natuurlijk vandaag en morgen op het circuitpark Zandvoort de DTM, de race, de populaire toelwagenkampioenschap. Dus uh, ja, van de Audi en de Mercedes, daar kunt u dus ook naartoe. Ja, de Mercedes die uh, lijkt nu... Uh... Echt een greep naar de titel te kunnen doen, hè? want de Audi was altijd uh, ja? ontzettend uh, domino. Weet je Richard, ik, weet het niet ik vind het gewoon nee. mooie auto's. Nee. En de <laughs> Formule 3-Euro-series zijn er ook en de Postcarrera Cup. Oh. Dus dat, uh, dat is echt een, echt een heel mooi evenement. Dan gaan we naar uh, drie wandelingen dit weekend. Uh, wordt georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerland. Dat is vandaag om twee uur uh, op, ziek, op zoek naar theekruiden in de Overveen. En de, de start en de ingang is in Middenduin dan uh, 15 mei, dus dat is morgen om 11 uur rondje je Vogelmeer op ontdekkingstocht naar bijzondere, dat is de Kennemerduin en we moeten uh, daar naartoe om 11 uur naar de parkeerplaats van Parnassia en de laatste wandeling is uh, dit weekend, is ook morgen om 2 uur Hagenveld Natuur en Historie en dat is natuurlijk een heemstede en dat is natuurlijk op de hoofdingang van Hagenveld en dan hebben wij uh, vandaag, en die, dat loopt door tot 26 juni, expositie aanzienlijk. Het is in de kunstgalerie Artatra aan de Kostverlorenstraat nummer 57. Het is iedere zondag van 1 tot 5. En dan hebben we ook nog uh, morgen een culturele kunst in boekenmarkt en die is op de Raadhuisplein. En we hebben morgen de Zandvoortse Rommelmarkt. Dat is in gebouwde krocht en dat begint om 10 uur en zal eindigen om 4 uur. En natuurlijk gaan we er nu verder wat de rest van de week in. En woensdag 18 mei hebben we weer het bekende poppentheater in het Zandvoortmuseum half 2. 22 mei hebben wij de grote voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. En dan uh, de, wat even iets verder weg is, 22 tot 29 mei hebben we de Week van de Zee op uh, diverse locaties. En tijdens deze week worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals fietstochten, gratis entree, musea, Hollands skim Jam, nou geen idee wat dat is, langs de strandbank ter wereld. En op 28 mei, en dat is wel heel erg leuk, een hulpverleningsdag op het Badhuisplein, waarop... Brandweer, politie, ambulance en reddingsbrigade een kijkje nemen in de keuken. Kijkje geven in de keuken. Ja, en dan hebben we nog uh, Disney XD. Zoekt de snelste BMX'er van Zandvoort in de BMX Arena. Het is voor mij allemaal een beetje a-cadabra. Nou, dat is met fietsen. Dat is met fietsen. En dat is op woensdag 1 juni. En dat uh, zal zijn tussen 11 en 4 uur op het Venemaplein. Prima. We gaan uh, afsluiten. Uh... De herhaling is, van dit programma is uh, op donderdag tussen 8 en 10 uh, s'morgens. En de uitzending gemist naar GFM Zandvoort, vul de datum en tijd in één uur later invullen. De techniek is gedaan door uh, Roy van Buringen. Roy, heel erg uh, bedankt. De redactie door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En de koffie is heerlijk uh, geschonken door Yvonne Roosendaal. En de presentatie door Richard Buiteneck en Betty van Forst. Betty, heel erg uh, leuke uitzending, bedankt Ja, wel. heel bedankt Richard.